Dit is Martijn Nijhuis met het NS-journaal. De euro flink lager gesloten nadat de verliezen lang mee leken te vallen. In Amsterdam sloot de AIX bijna 4,5% lager. Na de onrust over de kredietwaardigheid van de Amerikaanse overheid en de staatsobligaties in Spanje en Italië was gevreesd voor een Zwarte Maandag. De verliezen bleven lang beperkt tot ongeveer 2%, maar na de opening van Wall Street liepen de verliezen snel op. De Syrische leider Assad heeft zijn minister van Defensie ontslagen... ...en vervangen door de stafchef, meldt de Staatstv. Assad staat onder steeds zwaardere internationale druk... ...om een eind te maken aan het gewelddadige optreden van zijn troepen... ...en veiligheidsdiensten tegen demonstranten. De afgelopen maanden stierven naar schatting... ...2000 Syriërs door toedoen van onder meer het leger. Er komt ook steeds meer kritiek uit andere Arabische landen... ...en ook de Arabische Liga liet eindelijk iets van zich horen. De politie in Londen heeft na de rillen van de afgelopen nacht... ...zo'n 100 mensen opgepakt... Het was de tweede nacht op rij dat het onrustig was. Relschoppers raakten opnieuw slaags met de politie. In Brixton in Zuid-Londen werden winkels geplunderd en in brand gestoken door een groep van zo'n 200 jongeren. De rellen braken zaterdag uit nadat een politieagent een man in Tottenham had doodgeschoten. Er komt voorlopig geen ondergrondse gasopslag onder Bergen meer. De Raad van State heeft het plan geschorst. De Raad wil meer onderzoek naar de veiligheid in het gebied tussen Alkmaar en Bergen.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 Het weer, ook vanavond buien en in het noordelijk kustgebied een harde windkracht 7. Morgen begint de dag met veel buien, in de middag iets droger en af en toe zon. Zo'n 18 graden. Dit, Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB in de Randstad staat de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken 4 kilometer op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Rodevaar en Sveen en Hoogmade 3 kilometer, na een aanrijding is daar de rechterrij schrook dicht A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor het knooppunt Benelux 4, op de A10 de ring Amsterdam tussen Geusweld en knooppunt Complein 3 kilometer andere kant op tussen Osdorp en knooppunt Nieuwemeer 3 kilometer na de aanrijding bij de Nieuwemeer is de linkerrij schrook dicht. A12 Den Richting Utrecht voor het knopende Prins Kloudplein 2 kilometer. A15 Europort Rotterdam tussen de knopen de Benelux en Vaanplein 4. A 20 hoek van Holland richting Gouda voor het knopende Klein-Polderplein 2 kilometer en op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Awit staat 2 kilometer. Tot zover de verkeer. Bent u al BN'er? Nee.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 I'm stuff I do need De fans hebben hem uh, al lang herkend, hè? Robbie Williams en Supreme. In deze uitzending van Muziek trouwens uh, welkom bij deze uitzending van Muziek Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. In deze uitzending van Muziek een speciaal verzoekje van een luisteraar. Die zei van, ik ben naar het concert van Paul de Leeuw geweest, u weet wel, in, uh, in Rosso. Ik heb daar zo'n goede herinneringen aan. Zou jij daar uh, een paar nummers van kunnen draaien? En hij heeft op dat lijstje aangegeven welke nummers hij graag wil horen. Nou, ik zal die straks in deze uitzending zeker draaien. I'm a freak. freak of nature anastasia. Excuse me? What you said to me? Oh no you think. of Nature, Anastasia. Ja, Anastasia, debutalbum uh, Not That Kind, verkoopt bijna 300.000 exemplaren. En het nieuwe album waar u daarnet de titeltrek van hoorde, Freak of Nature, met onder andere ook de hit Paint My Jews, bereikte binnen twee weken de eerste plaats van het to album Top 100. En het geheim van haar succes, dat wordt omschreven als een soulvolle stem en een krachtige uitstraling met geweldige nummers. Maar of het een blijvertje zal zijn, net zoals de Pretenders, onder andere. Ik betwijfel het hoor. Want als u dit nummer hoort, dan kunt u het gewoon meezingen uit de volle box. Geschreven door Chrissy Hine van die Pretenders. En het heet gewoon: Don't get me wrong. Pretend, als ik zeg al, geschreven door Chrissy Hind, Voor de cd Heden van Frank Boeijen Hebben Frank Boeijen en Henk Temming de handen ineengeslagen Niet alleen voor het schrijven, maar ook voor het produceren Het wordt tijd Dat er gepraat wordt Dus Dat het wordt uitgesproken. ...wordt het tijd om eens een keer samen te komen... ...en het allemaal eens een keer uit te praten. Nou, dat zal soms wel eens heel goed kunnen, hoor. Peter van Drunen, hij heeft ons een mailtje gestuurd... ...met erin de vraag van... Uh, ...ik ben naar uh, in Rosso geweest met uh, Paul de Leeuw... ...en ik heb daar een prachtige avond beleefd. Zou jij eens wat nummers kunnen draaien van, uh, van die... Optredensdag van Paul de Leeuw in Gelderdoom in Arnhem ik ben er zelf ook geweest en ik heb daar ook een hele mooie avond beleefd, hoor ik ga vier tracks van draaien Italiaanse medley een Belgisch flink zijn prachtig nummer eigenlijk van uh, Robert Long hè. maar goed het is vertolkt door die Paul de Leeuw en dit nummer dat maakte de meeste indruk op mij, zeker door Miriam Stolk die daar als dansrecht stond. Maar ook als gebarentolk voor dit nummer. Werkelijk indrukwekkend. Moet u zich voorstellen, een dame die daar staat te dansen, een die daar staat te zingen. Een man waar je van verwacht dat het allemaal geintjes worden. En dan zo'n bloedserieus nummer. Die dame, heel slank en rank. Daar dan als gebarentolk staat voor dit nummer. Blijf tot de zon je komt halen.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 Wees niet aan, dat het fout zal gaan, want alleen is er ook niet veel aan. Dus blijf bij mij, Dus bij Zoet je ogen open, open stap een bed uit, trekt haar kleren aan. Yeah. Dus doet er haar goed, voort haar tanden, maakt zich klaar om bij de weg te gaan.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 See you next time.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 wat kijk het af en toe eens naar voel me kloterig maar ik zeg het niet ik hou me goed je ziet dus het begint te leren flink even flink zijn en hoewel het lang kan duren zal ik wachten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 Nochten! Marco Bosato unhi Va banchetti marmorro e sabato da vecchi basetti. Voor de zin van het moment, 50 centimeter, En pis ik ook het wordt, dat het wordt, dat het dat het wordt, dat het wordt. Aan het amore komen ze te doen. Aan het amore komen ze te doen. En aan de aan het aan het aan het aan het het Gok, gok, gok, gok, gok, liever, liever, liever, laat. Onze zorgen we ontdaan. Gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, Je hebt een sproetje? 5 kilo inkvip. Sproetje? Ik wil knetterbek van die sproetjes. Dit is de afdeling Transploft, niet de afdeling Sproetjes. Nee, maar hoe? volgen wat je Een onleesbaar bericht op mijn mobiel Ik kon er niets van maken, dus dat moet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 Dit, dit, dit, dit, mag nooit van dit, Happy Hour Crew, goeiemorgen. En dat is uh, ja van de reclame. En maar dat had ik u eigenlijk niet hoeven te vertellen. In Rosso was nu van uh, Pau de Leo En op 9 september 2008, dan staat deze man hier. Met een van zijn mooiste nummers heeft hij zelf al gezegd. En dat is... I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your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 So much I love you I long to see the sunlight In your hand And tell you time and time again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 Or is someone loving you, tell me how to win your heart, for I haven't got a clue, but let me start by Ik heb al uh, kaartjes besteld hoor, voor uh, deze show in Rosso met uh, deze Lionel Richie. En hij zal dit nummer zeker zingen. Hallo, want uh, ik weet niet of het u het gezien heeft bij, uh, bij Paul de Leeuw volgende week zondag. Toen zei hij van ja, het valt me op dat uh, alle hele rustige nummers uit volle borst meegezongen worden door, uh, door alle mensen, door alle fans in de zaal op dat moment. Een dame die daar ook aanwezig zal zijn is Treintje Oosterhuis. En ik ga me geld terugvragen als... Het... Niet zal zingen Ik denk dat ik peks zal hebben hoor Maar goed Ik ga ervoor Any day. Ik zou wel aan het kostteintje trekken als deze dame dit nummer niet gezongen heeft. En ik zou naar de kassen gaan en zeggen van ik wil mijn geld terug. Maar ja, dat is een van de mooiste nummers vind ik op dit moment van die treintje oostreis. Voorna cold as ice. Dit nummer nou ineens uh, overspringt dat, uh, dat snap ik niet helemaal hoor Want uh, volgens mij was hij echt nog niet afgelopen Maar goed, we zullen het volgende nummer gewoon starten En dat nummer is geschreven door uh, Mike Reid, Terug te vinden op de CD Twilight Town I woke up this morning And I knew I'd be late Somehow it came no surprise I saw the way she was looking at me I saw no mercy in her I got no trouble sleeping at night when I've got a problem on my mind. When she gives me something precious and sweet. And it solves that problem.